Toen een andere passagier ingreep, probeerde de Amsterdammer hem te wurgen, zegt de politie. Op het busstation in Muiden werd de man door een omstander en de chauffeur uit de bus gesleurd. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimig, Er staat een stevige wind en het regent de hele dag. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ja ja ja precies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 Weet soms niet meer wat mijn woorden nog waard zijn. Weet soms niet.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 ja, dus nou ja, het is even op, op, de andere kant. Ja. Ja. En hoe verhoudt het term counseling? Want je hoort ook vaak counseling. Wat, wat is dat dan precies? Nou, van oorsprong komt dat, van dat co coach komt dan uit de sport, hè? maar dat is niet yeah. bedrijfsledig. Yeah. Counseling is uh, meer uh, privéproblemen uh, uh, uh, te counselen. Maar uh, ja, ik, ik vind het een beetje gezocht. Uh, yeah. dus... mm -hmm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 neuronenpaden die gevormd worden. Als ik heb van zo hoort het, dan heb ik een soort asfaltweg in mijn uh, hersenen, van dat is zo hoort. Dus wil je een ander nieuw paadje gaan bewandelen van uh, alles is liefde, ik noem maar wat, dan, uh, dan zou je eigenlijk die asfaltweg moeten afbreken om tot die tot dat tot, tot, tot paadje te komen. Dus mm -hmm. dat is ook echt op mentaal niveau, hersenniveau. wat voor methode gebruik je daarvoor? Uh, de uh, rationele effectiviteitstheorie training. Red? De red ja,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 Hier zijn we weer bij Inspiratie Radio.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 to